De dikke Bertha. Die is zo lekker stevig. Oh heerlijk man. De dikke Bertha heeft een hele dikke kom. Boem, boem, Berta is lekker meelig. Ja, en En ze heeft zo'n sensuele mond. Om op te zoenen. Dikke Bertha kan zo lekker zoenen. En ze heeft zo'n heerlijk lijf. Oh man. Ja, dikke Bertha. dikke Bertha. Dikke Bertha is gewoon een lekker dikke lijf. Dik. Yeah, kom op. Oh, wat heeft ze toch een heerlijke rondingen doen. Oh, je wil niet weten als je daarmee vrij Wow. Wauw. Hoe oh, helemaal gek, alleen als ik haar zie man, je wil het niet weten. Oh, dikke Bertha, is echt een lekker ding hoor, hij <tied> zo. Dikke Bertha, Bertha is zo lekker no, no, no, no, stevig. Dikke, dikke bakken, Bertha heeft een hele dikke kom. Oh, zeker weten. Ja. Dikke Bertha is lekker en Oh ja. Yeah. En ze heeft zo'n sensuele mond. Om te zoenen. Dikke Bertha kan zo lekker zoenen. En koken kan zo goed. ze heeft zo'n heerlijk lijn. En dansen wat ze ja, kan. Dikke ja, dikke, dikke, Bertha dikke Bertha, is gewoon een lekker lijn. Oh, jongen. Ik ben er met eruit geweest, hè? Maar na afloop, jongen. Nou. Nou, jongen. je nieuw, Ja. Zo, wat kan dat, mens vrijjes, hè? Oh, oh, oh. Ik heb genoten. Als je me niet geloven wil, vraag het dan maar eens onder. Haha.